Het weer vanavond opklaringen. In de kustgebieden valt een enkele bui. De wind neemt af. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Morgen overdag grijs en wat regen. Het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS-journaal. Hyperactieve Multitasker zoekt. Eigenzinnige fietsforens die op zoek is naar een hyperactieve Multitasker. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden.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 Radio 1, VPRO-NTR. meteen deel 2 in onze serie architectuur door andere ogen. Maar eerst gaan we op een muzikale reis. Muzikant en programmamaker Jaap Boots kreeg een aanbod dat hij niet kon weigeren. Met vijf muziek- en motorliefhebbers mocht hij op een trip door het zuiden van de Verenigde Staten. Van New Orleans, Louisiana via Clarksdale, Mississippi naar Memphis, Tennessee. Mythische, muzikale plekken die alleen al bij het noemen van de namen... hele werelden oproepen bij muziekliefhebbers. Van heren in feestelijke pakken die een begrafenis begeleiden... met swingende jazz. Of een gerimpelde zwarte man op zijn veranda, tandeloos, maar tevreden. Hij zong I woke up this morning. En we denken aan die blanke jonge man met zijn vetkuif, u weet wel... die stuiterend van de energie That's Alright Mama zingt... in de Sun Studios, speciaal voor zijn moeder. Jazz, blues... Rock'n'Roll. Ja, Boots droomde van een zorgeloze vakantie... op Harley-Davidson's over eindeloze highways tussen de katoenvelden. Bier, gitaren en motoren. Maar de werkelijkheid is rauwer. Aan het clichébeeld van het broeierige zuiden van de Verenigde Staten... zit ook een schaduwkant waar je zelfs op de motor niet omheen kan. Mannen, jongens, onder elkaar op zoek naar... ja, naar wat eigenlijk? Op de Harley... Van New Orleans naar Memphis. is too slow. Groepsreizen. Daar heb ik altijd een instinctieve hekel aan gehad. En dik harley Harley Davidson-rijders. Zogenaamd "born to be wild", daar had ik ook nooit veel mee. Totdat ik een uitnodiging kreeg van Mark Stakenburg om achter op de motor een muzikale rondreis van New Orleans naar Memphis te maken. Een reis door het zuiden van de Verenigde Staten, waarbij legendarische plaatsen worden bezocht als Elvis Presley's Graceland, het Jerry Lee Lewis Museum en het graf van Robert Johnson. Plekken waar ik, liefhebber van Amerikaanse rootsmuziek, nog nooit was geweest. Dit was een buitenkans. Dus hapte ik ondanks mijn twijfels toe. En voor ik het wist, stond ik met vijf mannen in een veld in de Mississippi-delta... naast een klein houten gebouwtje van radiostation WABG... waar de eigenaar ons van harte welkom heette. Uh, my name is James Poe, and we are in the Mississippi Delta on Money Road, not far from Money, Mississippi, not far from Greenwood, Mississippi. We're less than a mile from Robert Johnson's gravesite, and uh, we're glad to have you guys here. Uh, I'm the manager and owner of WABG Radio, the only blues 24 hours a day. Muddy Waters, Howling Wolf, BB King, we, uh, you name it, we play it. Coco Taylor, I mean, stuff, rare, rare stuff that okay. you can't find anywhere else. So we're very proud of that, yeah. Can we go inside? Oh, absolutely, come on in. Oh. We lopen nu dus het station WABG Radio binnen. Waar dus deze meneer is eentje een radiostation runt True story. You close that door there and let a little air a in here. Het is echt geweldig. We zijn... En wat zijn. we going to do? This we're basically going to do a radio show. Hij gaat het nu gewoon live on air. Gaat hij kennelijk inbreken. Are you ready? You got to talk directly into both of them. Already. Okay, folks, we're going to cut John Grisham short, because we've got uh, more visitors in the studio. We have visitors all the time passing through the area. Tell us who you are. Hi, Paul. My name is Mark. <laughs> Mark is I'm back. so glad to be back at <laughs> WABG. Now, tell us who you've got with you this time, Mark. Uh, we got lots of guys. Hi, I'm Peter from Ireland. Peter. And since uh, since I've been in the in the U.S., they call me Big Pete. I don't know why. <laughs> <laughs> he's, a thin, <laughs> he's a very thin <laughs> very guy. He's a very thin, very uh, thin, small guy. yeah. And Peter, what do you do in Holland? I'm an engineer for an electricity company. And and what brought you here? The blues. Who's this guy this here? Is Yap. Yap is a very important guy, and he's making a radio documentary on this trip. Now, Mark, we've got some other guys. My name is Kurt uh, Knobel. I am uh, a colleague of uh, Big Pete. I also work at the same company. Okay. And, uh, yeah, I also came here for the blues. I love these guys, really. I'm Small Tony. <laughs> Small Tony. <laughs> <laughs> okay. It's <laughs> Small Tony, what part of Holland are you from? Hardingsveld. And that It's is the north southern, south southern part of Holland. Oh, okay. Sydney to Rotterdam. Okay. Yeah. Then we have uh, uh, the last guy in the group is called Arnold. Gold. Arnold Hussink. Okay. He's a, yeah. man, he's a man of little words. A little Carl. words. <laughs> <laughs> so you have to I, ask I, him I, lots of questions. I, I, <laughs> but, but, so, he likes, no. but he likes big mamas. <laughs> <laughs> <laughs> It's always a place. He's so enthusiastic about the music and what's going on. And the very, very friendly people we meet all the way. You're always on the blues trail, Mark. You, you come out right of New in Orleans, Orleans and right. you run the blues trail. Yeah. We're going to let these guys go outside and look around the area here and we're going to put a little Milton on here for you and one that he did way back in the day. My baby makes me proud. Oh, don't she don't she make me proud. Yes she does. Een paar dagen eerder waren reisleider Mark Stakenburg Motorrijders Arnold, Cor, Peter, Teun en ik aangekomen in New Orleans. New Orleans, I made it. En het voldoet. Ik moet eerlijk zeggen, het voldoet tot nu toe helemaal aan mijn verwachtingen. Uh, ik bedoel in de zin van dat het er inderdaad zo uitziet als ik dacht. Ik wist niet goed hoe het eruit zag. Ja, een beetje van de tv en van Tremé. Maar het is echt, het is echt New orleans Potholes in de straten, plassen water. Mengeling tussen very old en very new en very rich en very poor. Smiddags bij het zwembad verwoordt Big Pete wat velen in de groep denken... over de 3500 kilometer lange reis die ons te wachten staat. Op een gegeven moment kom je op een fase in je leven dat, je, dat je, je ziet wat vrienden die overlijden en dat komt allemaal een beetje dichterbij En ik denk dat het heel normaal is dat je je afvraagt, wat wil ik nog in dit leven? Hè? Ja. En, en moet ik wachten tot ik straks met een rollator ergens rond schuifel en, en dat ik, vind ik mee niet meer kan, en, dus ik doe nee. het nu. En, en straks ik de pijp bij, nou die baas is me zo vergeten hoor. Er zit zo een ander die het doet en dan denk ik van, ja, je bent hier maar één keer hè. Zonder, de, zonder depressieve bijgedachten, maar ik, heel, ik zie dat positief, ik ga dat gewoon doen. Ladies and gentlemen, happy Friday. Y'all is a beautiful crowd, thank you for hanging out with us here at the BMC. Cheers, salut, salut! Denk over onze groep. Want ik begin die mannen nu na twee dagen in een klein beetje te kennen natuurlijk. We hebben Peter de Grote. Een vakmondsman die bijna aan zijn pensioen is. Luitruchtig, aanwezig. Groot Rolling Stones t-shirt over zijn dikke buik. Flink zwetend, roodzware check. Hij komt uit Brabant. Zijn maat heet Kor de Bluesman... Ik noem hem ook wel korde strengen. Strenge. Hij lijkt heel meegaand, maar hij kan af en toe heel streng aan het doel komen. Gisteravond zat ik een potje blues met hem te spelen aan de rand van het zwembad. Hij had de Montemonica. ik heb de gitaar. En als je dan een verkeerd akkoord aansloeg, kon je echt zo kijken van... Dat doe je helemaal verkeerd, jongen. En dan hebben we Teun de Oude. Die is echt ook de oudste van onze groep, 67 jaar. Hij heeft een heel afgetraind uh, lijf en hij lijkt heel sterk... En die heeft de hele tijd, uh, ja, die bekijkt alles met leuke fonkelende pret oogjes. Die geniet zich al helemaal suf. En dan hebben we Arnold de Stille. Die komt uit Heino in, in de buurt van Zwolle. Is een beetje het type stille genieter. Kijkt om zich heen. Als er een mooie vrouw voorbij komt, dan mompelt hij voor zich uit. Nou, dat is ook niet verkeerd. En dan hebben we natuurlijk nog Mark, onze reisleider. Nou, dat, is, dat is Mark, de joviale. Kletst honderd uit en vertelt ons van alles. Ja, dan heb je mij. En ik ben een beetje de outsider natuurlijk. Want die jongens maken grappen over het feit dat ik geen motor kan rijden. En dat ik achterop moet zitten. En ze hebben al grappen gemaakt dat ze me... Als het niet bevalt dat ze me achter gaan laten op, op Highway 61. Met een paar Albert Heijn -tassen. En dat ik dan maar een Greyhound naar huis moet pakken. Of moet gaan liften. Nou, vandaag gaan we naar de het motorbedrijf om onze motoren op te halen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. En hoe het dan vervolgens is om achterop de motor te zitten... bij, die, bij deze gang. Hey. Peter de Grote, wat, yes. de, wat heb je voor bike gekregen, man? Black Electric Light. En ben je blij? The real shit, ja, zeker. Ja? Ja, mooie fiets. <laughs> Ik weet het niet, moet er kijken hoe hij tussen de benen voelt... maar volgens mij komt dat helemaal goed. Oké. Okay. Nou, Teun... Is het wat? Wat heb, jij, wat heb jij voor motor gekregen nou? Electra Heb je wel eens vaker op zo'n een gereden? Nooit. Nee. Is, is dat, maakt dat veel uit? Ik denk het wel. <laughs> Ik sta hier ook met knikkende knieën. Ja, echt waar? Nee, nee, nee je staat niet met knikkende knieën. Ik oh, heb nog nooit op een haliever gereden. Nee? Nee. Oké. Okay. Hey, um, Cor. Wat voor fiets heb jij gekregen? Mooie rode. Man, wat een mooie. Geweldig hè? Ben je blij? Ontzettend. Ja, nu al? Ja, nu al. <laughs> wat een bakbeest allemaal. Het is echt ongelooflijk. Ik ben nu bij de, de, de Harley Davidson Classics van uh, Arnold. Yes. Arnold de stille. Heb je ja. al gedoopt. Hij is een man van weinig woorden. Zeg eens in weinig woorden wat, uh, wat dit voor bike is. Ja, of? super. Oh, Oké, okay. dankjewel. Ja, <laughs> Kijk, uh, als, je hem, als je hem op slot zet, doe je hem zo. Druk je hem in. Met diezelfde shirt yes. druk je hem dicht. Ja. Als je hem op slot afzet, staat hij zo of zo staat hij aan dat je kan starten en zo je, heb je toegang tot de motor. zo blijf je radio doen en je elektriciteit doen, maar het gaat je licht uh, uit. je radio uh, zo zet je hem aan, zo zet je hem uit. je kan hem hiermee bedienen. nou dat is die eh uh, well, lichten, hoorn. Het is gewoon een auto met twee wielen. Eigenlijk wel. Op de je.. Het is vooral heel minderig. Nou uh, lief dagboek, uh, ik heb het eerste stukje gereden. En uh, ja, afgezien van uh, de, de, de wind, dat is echt wel even binnen. Is het uh, enorm luxe rijden achterop zo'n Ik vind het wel uh, eigenlijk wel, uh, wel leuk. We hebben nu net uh, een kilometer of tien gereden en iedereen is uh, even aan het uh, praten over de eerste ervaringen. Ja, je vlees, maar hij je had ze constant aan. Hè? Ik weet het niet, ik heb het zelf niet zien. Nee, je, je, je hebt ze weer uitgekregen, maar ik weet niet wat je gedaan hebt. Als je, als je richting bij uh... Nee, Je brandde geen lampje bij mij. Dit brandde niet. Ja, ah, jawel. Er ging je ook ja. een lichtje op. Kijk, Kijk, deze. Ja, deze. Aan, nou, mee. laat die heren maar even verder luren. Uh, <laughs> het is ook even, even schrikken wel. En het heeft ook iets tegelijkertijd. Ik zit natuurlijk achterop. Uh, het is een beetje saai natuurlijk. Nou ja, maar hoe dan ook. Het is wel te gek om om je heen te kunnen kijken en al die dingen te zien. We zijn over een paar fantastische bruggen gereden. Hier bij New Orleans. En dat is wel weer helemaal, om het uh, op zijn hips te zeggen, de bom. Even ontspannen, bakje koffie. Dat heb wel nodig, zeg. Woe. Maar ik heb de vuurloop overleefd. We reizen in Louisiana van New Orleans naar Lafayette. Louisiana is bayou country, moerasland. En muzikaal gezien het thuis van de Cajun en de Zydeco. We vertrekken naar een restaurant met live muziek... waar mondharmonica-speler Cor en ik meteen op het podium worden uitgenodigd. Ja, het klinkt natuurlijk nergens naar op deze opname, maar echt waar. Daar in Lafayette, Louisiana, klonken Cor en ik en de band echt te gek. En het zou niet de laatste keer zijn dat we op een podium werden uitgenodigd. De volgende dag... Wacht ons echter een hele andere verrassing. We zijn nadat we over de Mississippi zijn gereden, zijn we aangekomen bij het geboortehuis van Jerry Lee Lewis. En hier staat de grote Jerry Lee Lewis van teun. Oh ja, ik zal hem even opzetten. Ja, heb je hem? Ja, zeker. Ah, daar is Jerry. Nu komt kom er mijn vrouw naar buiten lopen. Even kijken. Die lachfamilie familie is dus gewoon zwaar alcoholist. Okay. Alle familieleden dus zijn zwaar alcoholist. Dus de eerste over beginnen is drank. Okay. <laughs> ah, really? And I said I need some Jack Daniels. I think so. Hi. Absolutely. Hi. hi. My hi. name is uh, Marion. Marion, yes. hi. I, I'll give you. I'm Frankie Jean's daughter. Oh, okay. yeah. Yeah. Frankie wow. Jean's my mother. Yeah. Uh -huh. My name is Peter, but you can call nee. me Jack. I can call you Jack Daniels now. <laughs> oh, ze krijgt gelijk een yes. fles Jack Daniels en zijn name. Even gelijk een slok live there. Feeling there. Yes, absolutely. En nu komen we in een soort uitdragerij, winkel. Wat, wat is dit? The door opens and to. To what? And the door opens into the original Jerry Lewis Museum. <tomst> <tomst> dit is echt helemaal fantastisch. We wow. have rondjes. <tomst> <tomst> dit is een dit is het J. Lee Lewis Museum. Ik weet niet waar ik moet beginnen met kijken. Er is zoveel. Schoenen van Tom Jones staan hier op de grond. Gitaar staat hier. Er staat een standbeeld hier op tafel. Een glasplaat met ontzettend veel fantastische authentieke foto's van J. Lee Lewis... die ik nog nooit gezien heb. Oh mijn god. En dat mens, de die, die, die, die introductie, die is knettergek. Maar het is zo grappig... Overal oh, singeltjes, wauw! Singles van, van J. Lee Lewis. Allemaal hoesjes. Ik loop even een beetje verder bij de luidruchtigen vandaan. Hier is een... De Lewis family. Oké, okay, er staat hier dus op een bord dat de uh, J. Lee Lewis familie... altijd heel goed op hun uh, distilleerapparaat letten... waarmee ze whisky maakten, illegaal. Want het is echt, zoals Mark zegt, een alcoholistische familie. J. Lee Lewis ook een grote drinkenbroer enorme zuiplap. En uh, ze kunnen er ook heel goed tegen. Maar er staat een verzameling geweren naast... waarmee dat dus werd verdedigd. Er staat hier echt 1, 2, 3... Nou, ik tel een enorm veel guns. Mark, je hebt me naar echt... Dit is het beste rock'n'roll museum... wat ik ooit gezien heb. Dit, is... Dit kan gewoon niet. Dit is waanzin. Dit is echt niet normaal, hè? Dit is niet normaal. Ik zou hier echt een dag kunnen doorbrengen... Uh, het is, wat er zo goed aan is, is dat het totaal ongeorganiseerd, niet commercieel, uh, keihard uit het hart is gekomen. Excuse me. Uh -huh. Could you turn down the TV for a second? Because I'm, I'm in the middle of recording for Dutch radio. Ah, of course. And I would very like to, much to know where we are here and what your name is for for the Wat our listeners. What's your name? Hey, you ready? My name is Frankie Jean Lewis, and you're at the Lewis House Family Museum. You're right. at the killer's house. <laughs> I'm at the killer's house. What's your relationship to Jerry? I'm his sister. Oh my god, can oh I shake right. your hand again? Of course you can. Excuse me. Yeah. I'll tell you one thing this old house is just, well, as long as the house stands and memories go on. This, this is the most beautiful rock and roll shrine oh, I've ever been to. Oh, thank you. It is. Thank you for saying Because that. Because it, it so breathes, it's alive. It's completely alive. It's fantastic. It must never die. your motor on it. Nou, het onvermijdelijk is gebeurd. Het zweet staat in mijn bilnaat. Voor, <laughs> voor de eerste keer, jongens. Wat ging dit hard? Hoe hard, hebben we, hoe hard reden we? Honderd, nee. Honderd, nee. Van 120 niet, 100. Nee. Niet zo'n 120 ga niet, hoor. Mijl, heb ik nee, ik heb 120. Ja, ik, 100. Hoe hard heb jij ik gereden? Om, 120 ik mijl ik of 135 120 kilometer? Nou, tussen 120 en nee, 130 kilometer. Niet en hoe hard heb jij gereden? Ja, 135 kilometer. Een 99, 90 mijl, zo'n beetje. En jij, nee, Teun, hoe hard heb jij bent. gereden op je hart? Ja, dat is 80 mijl. Nee. Je hebt veel harder gereden. Ik reed honderd ja. en ik trok je niet bij. <laughs> Hoe hard heb jij gereden? <laughs> jij was er als een speer. Nou, dat wilde he? niet harder, want hij kwam in een begrenzing. 5.500 toeren en dan, ja? uh, dan stopt hij ja, ja. ermee. <laughs> dat is gelogen allemaal. Jij ging als een speer. Gaat het een keer mis met dat vlotte rijden? Op een deel van de prachtige maar bochtige Natchez Trace Parkway in noordwaartse richting raken we ineens Big Pete kwijt. Shark ja, nog Ja, ik zei nog 25 kilometer. Waar, waar zit je dan nu? Bij Tennessee River? Teruggereden. Ben je teruggereden? Ik merk dat er in die paar dagen tijd iets bijzonders is gebeurd... tussen de zes mannen in de groep. Teun rijdt onmiddellijk weg om Peter te gaan zoeken... en Mark probeert verwoed hem telefonisch te traceren. Cor ijsbeert langs de snelweg. We maken wel grappen, maar we maken ons stiekem ook een beetje zorgen. Gelukkig duikt Piet na twintig spannende minuten toch weer op. En tuffen we een dag later in de buurt van Greenwood, Mississippi... met de hele groep compleet over een dirt road. Het is uh, een uur of tien s'avonds. We zijn op weg naar de crossroads. Waar, naar verluid, Robert Johnson, de grote legendarische bluesman... zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Oh, that I'm standing at the I believe I'm Degene die uh, gezegd heeft dat Robert Johnson zijn ziel aan de duivel verkocht zou hebben is Son House. Die, die heeft het eerste idee geopperd in een interview ooit dat, uh, dat Robert Johnson een keer zo goed gitaar kan spelen omdat hij, omdat hij uh, zijn ziel aan de duivel verkocht zou hebben. Wij staan hier, dames en heren, midden in de nacht, vijf volwassen mannen, totaal idioten, in het landschap van Mississippi, uh, op de crossroads van Robert Johnson... En uh, we dachten dat het misschien wel goed was om de bekendste Monte Monica speler van Bossen, wat was het? Bossen en Hout? Hoofd. en Omgeving. <laughs> die al een paar keer op het podium is gesprongen en daar ontzettend goed uh, heeft gespeeld. Gisteravond nog in een wilde club in Natchez. En nu hier op de Crossroads. Cor, welk nummer wordt het? Feeling Blue van uh, Sugar Ray. Is een verlaten weg. Nou ja, op een auto na ik kom ik terug van het graf van Robert Johnson. En ik loop hier in de hitte, Maar ik ben blij dat ik eindelijk even alleen ben. Zonder die jongens in de groep. Ja, Geweldige gasten. Hartstikke leuk. Maar ik mis ook in zo'n groepsreis dat even alleen zijn. Daarom was het net zo fijn om even alleen te kunnen zitten... bij het graf van Robert Johnson. Ja, ik ben blij dat ik even de benenwagen mag gebruiken. Want ik heb het idee dat je dan pas echt ervaart hoe dit land in elkaar zit. Echt, niemand loopt hier ook maar één meter. Zelfs de armste mensen, en er zijn er hier een heleboel van in de Mississippi... die stappen allemaal in de auto. Vaak met een fles bier die ze net hebben gekocht bij het tankstation. Want armoede en alcoholisme, dat uh, hoef je geen... Uh, Raket geleerde voor te zijn, omdat te constateren dat dat hier nog volop aanwezig is. Ik loop nu naar de huisjes waar we vanavond zullen overnachten. I'm walking on the highway. I'm walking on the highway. I'm walking on the highway Carrying a heavy load I'm thinking about my baby Thinking about my baby Thinking about my baby And the things she's done to me Het is geweldig zeg om hier aan te komen bij die houten huisjes waar we de hele tijd langs rijden. Zijn nu als een soort toeristische trekpleister neergezet. Maar toch, die sharecroppers woningjes met die verandertjes. Ja, als ik dan toch ooit nog een zomerhuisje moet hebben... dan wil ik er zo wel zo een hoor. Prachtig. Het is echt niet te geloven. Die gekke Big Piet en uh, Cor... Die zitten hier in de schommelstoel op de veranda en Big Piet heeft zijn gitaartje meegenomen. En die zitten nu met z'n tweeën daar te jammen op de, op de porch. Dat hebben ze zichzelf beloofd dat ze dat gaan doen en dat doen ze nu ook, die gekke brabo's. Komt je droom wel uit, Peter, of niet? Ja, yeah, great man. Yeah, great. Had je dit voorgenomen? Ik kwam op de porch met mijn vrienden op de big, big It's <laughs> a stool. A rocking chair. Yeah, a rocking chair. A good pint of dit ook. see all my friends and my bike in front of me. It's great, man. Jullie zijn een stilletje cliché blues, <laughs> man. A cliché blues, <laughs> man, say okay. you. Yeah. What the heck? All the cotton is from the land, man. It's time for a beard and good time music. Jullie komen uit Brabant, man. Doe normaal. Nee, ik vind het echt hartstikke nee, tof. Ja, ja, dit is zeggen. Ja? Eigenlijk, eigenlijk ook een beetje rust in dit programma. Vind ik ook wel lekker. Ja, want we, we werden wel een beetje over de kling gejaagd. Of... Ja, nee. Nou, het, het, was, het was allemaal de moeite waard, maar je komt heel weinig aan uh, even wat, een moment van rust toe. Ja. Gewoon zo lekker, even lekker zitten, gewoon even niks doen, een biertje, even een huis bellen. Vind ik ook. Lekker. <lacht> <lacht> ik ook tegen hem, helemaal lek, man, die muggen, ja. joh. Die burgers steken helemaal lek. Ja, maar nou ja. weet je tenminste hoe het is om een bloesneger te zijn. Hè? Alleen, dan was... Je wordt de hele dag lek gestoken. <laughs> je werkt je helemaal de verzuffing. Ja, dan barst, ja. Ja. Ja. Weinig eten, weinig drinken. Ja. Ja. Oh, en een ja. hele, st ja. hele strenge slavenmeester, die heet Mark. Ja. <laughs> we zitten nu wel gezellig op de veranda's van onze zogenaamd authentieke sharecroppers woningjes te doen... ...alsof we bloesnegers zijn. En we lachen er wel om. Maar het ontgaat ons niet dat de armoede en de ellende hier in de Mississippi erg groot moeten zijn geweest. En dat de blues voor zwarte mannen geen lolletje was, maar vooral een uitweg naar een beter leven. Met een gitaar kon je naar de grote stad om daar je geluk te beproeven. Een van die steden was Clarksdale. Ik verwacht een feeststad aan de New Orleans aan te treffen, maar kom van een koude kermis thuis. Het is net een ghost town, dit. Er staan auto's, het is net of dat hier... Je ziet wel eens van die films dat er een of andere regeerframpen... en weet ik wat, ja. dat iedereen het, de <laughs> stad verlaat. Zo ziet het eruit. En dat is zaterdagmiddag, dit, hè? Mark, hoe komt het dat het hier uitziet als een spookstad dan? Nou, deze stad is uh, verlaten. Uh, vroeger, uh, tot met de jaren 50, begin jaren 60... was dit een heel welvarend dorp. Ja, dat is gewoon vervallen. Uh, okay. Op een gegeven moment zijn die Blanken naar de buitenwijken vertrokken zijn uh, wat zwarte hier uh, overgebleven, maar ja, al die businesses, alles staat hier leeg. Als je dus, kijkt, is van, alles is hier dichtgetimmerd. Ja, Driehalve en... van de winkel staat hier gewoon leeg. Ongelooflijk. Het is een soort van spookstadje geworden. En het wachten is, ja, weet je, wie, wie kan hier nieuw leven inblazen? Nou, Morgan Freeman doet zijn best met, uh, met zijn Delta, met, met zijn Ground Zero Club. Ja, ja. Nou snap maar ik vraag me nu eigenlijk onderhand een beetje af... Zo van, is die hele Mississippi Blues Trail niet eigenlijk gewoon één grote poging... om ja. toch iets te maken van een provincie waar ja. eigenlijk niks meer te maken heeft ja. van te ze hebben natuurlijk niks. Dit is het armste gedeelte van Amerika: Mississippi, Louisiana, Alabama. Ja. Dat is arme, de arme. Ja, dit is de drie armste staten. Het enige wat ze hebben is het waanzinnige muziekverleden. Dus wat zij is aan het doen, kijken of ze het muziekverleden toch een beetje kunnen kapitaliseren. Kunnen ja, ja. En ik, I don't blame them. Weet je. Nee. Ze hebben gewoon groot gelijk. Kijk, het is leuk om hier met tien rond te lopen, maar wat ze eigenlijk willen is dat dit gewoon, ja, dat er veel meer mensen, met name uit Europa, uit Japan komen, die veel geld hebben. En hier die blues beleven. op de hele ja, moet de er nog wel wat meer gebeuren voordat Dat hier onder ja, de Ja, Clarksdeel is hoor. 24% van de bevolking van Klaaksdale leeft onder de armoedegrens. Ja. De armoedegrens in Amerika is iets pittiger dan in Nederland. Ja. Dus dit is echt een heel erg arm stadje. Goed voor Morgan Freeman en anderen die er iets van proberen te maken, vind ik. Een volgende avond brengen we een bezoek aan Po' Monkeys, een van de laatst overgebleven juke joints. Po' Monkeys moet gelden als een toeristische attractie op de Mississippi Blues Trail, maar aangekomen blijkt het een ongepolijste, authentieke zwarte dansketen te zijn, compleet met knalharde DJ, tientallen enthousiaste big mamas en een paar heel erg dronken mensen. No, no. Oké, okay, I them got that. Yondae, Sas, everybody welcome. Oh, and then you sell like alcohol. So what the fuck, okay. get in there, get the and get what the the love the love. Fuck you Are the you serious? dronken mensen hier. Echt hier niet. Ook niet waar het later wordt. Oh. Ik zie dronken mensen, maar echt dat ze zelf pesten aan zijn. Heb ik echt nooit gezien. En het is, is nog mooi. wel een officieel landmark, zie ik, van de mississippi ja. ja, ja, ja, ja. Paul ja. Monkeys. Ja, echt wel. Ja, daar staan we nu ja. buiten. En uh, er zijn hier net uh, een paar mensen van de trap geflikkerd. <lacht> en er wordt uh, nog ruzie gemaakt. En uh, ik denk dat wij een heel goed uh, kijkje hebben gekregen in, in, in, uh, in het leven op het uh, platteland van uh, de Zuidelijke Verenigde Staten. Uh, arme gedeelte linksaf bij het modderpad, <laughs> uh, uh, onder het maanlicht, in een hout schuur... die de naam disco niet verdient en waar je, als een brand is... onmiddellijk door de muur heen moet trappen om naar buiten te komen. Po-monkeys. Nee, dit, dit is een wereldberoemde tent. Is ja? echt... Uh, ja, echt ja, Ja. Wat maakt deze tent dan zo speciaal? Nou, uh, het wordt genoemd, de laatste, de laatste juke joint. Uh, in the middle of nowhere... Uh, ja, maar een soort vermaak is van zoals, zoals het vroeger was. Ja, een beetje een afspiegeling van hoe dat was, dat, dat vind je hier nog terug. Maar ja. Ik heb nog wel lekker gedanst. Ik kreeg meteen kans van een zwarte mama. En die anderen bij het tafeltje zijn meteen van... je had moeten blijven, want mijn zus wilde met je dansen. Waar ga je nou heen? <lacht> nou, laat mijn vrouw het maar niet horen. Later die week rijden we verder noordwaarts naar Memphis... Een stad waar men er wel in slaagt munten slaan uit de muzikale geschiedenis. Dat komt vooral door een van de grootste toeristische trekpleisters van Amerika. Graceland. Het huis van de king. Elvis Presley. Kun je even beschrijven waar we doorheen lopen, wat we zien? Ja, rode Halve, een heleboel mensen. Het geluid van Elvis Presley. Rijen met wachtende mensen. Heel druk. Nu al graag naar Graceland willen gaan. Ja. Maandagochtend, 9 uur al, rij al. 600.000 mensen gaan hier elk jaar naartoe. Ben je al blij dat je hier bent? Ja, ja, ja. Je ja. ja? bent echt een fan, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Wat vind je zo goed aan Elvis? Ja, zijn muziek en uh, zijn stem. Ja, ik heb er altijd alles bij Niet allemaal. Uh. Maar je hebt thuis wel veel plaats van hem. Ja, behoorlijk. Ja, hij was in jouw jeugd natuurlijk ook heel groot. Hij heeft het opgegroeid met Elvis. Ja, dus. uh... Jouw jeugd die dan? Ja, ja, ja, absoluut. All right, good morning everyone. Welcome to Graceland. My name is Kim. Before you start your tour, I'd like to give you a little information about this home. Now, Elvis purchased the property in March of 1957, along with 13.8 acres of land, for a little over $100,000. Nou we asked you all please remember that there is no video of audio recording en no participants available on this side. Like even though you told you going to end up over to the mill under the white tent at this time... oh, We langs het graf natuurlijk. Maar ga eigenlijk geen geluidsopname maken, dus ik ben een beetje stil. Lang naar En het kantoortje van Elvis Elves en Vader, ligt hier buiten. Daar komen we nu ook langs geleid. Het, is wel, het ligt wel mooi gelegen hoor, een soort heuvelachtig terrein met gras en zo. En dat is eigenlijk best wel mooi. Ik sta nu vlak bij het graf van Elvis Presley. Uh, fonteinen die uh, daar uh, spartelen, en sprankelen. Daar liggen de Presleys begraven. En een echt een gewijde stilte. Maar voor je tuin? Precies, ja, ja, ja. ja. Dat voel je het mooi aan. In? In? Ja, om op de, dezelfde grond te lopen als zelf een school heeft. Ja. Ja? In zijn voetstappen, ja. Ben je nou ontroerd of valt het ermee? Nou, geen idee. Nee, dat niet. Maar het was wel een heel indrukwekkend Na bijna twee weken intensief met elkaar optrekken... voel ik dat er een diepe verbondenheid met deze mannen ontstaat. Ik ervaar voor het eerst in lange tijd weer het proces van mailbonding. Er worden schuine moppen verteld, er wordt hard gereden... naar serveersers gelond en genoten van bluesbands in de cafés van Memphis. En schoorvoetend worden ook de gevoelens van de mannen onder elkaar gedeeld. Cor heeft vooral genoten van de keren... dat hij zomaar met zijn mondharmonica mee mocht blazen op diverse podia... Kippenvel. Ziet. Kippenvel, ja. Ja, ja. dat dacht ik. <laughs> ja. En een mooi vliegtuig over ja. om het af te sluiten. Ja. Daar wil ik nog wel aan toevoegen. Ik, vond het een, of ik vind het nog steeds een geweldige groep. Totaal geen ergernissen onderling. Tenminste, Ik kan het van mijn kant uit zeker niet. En van de rest volgens mij ook helemaal nee. niet. Het is natuurlijk gelukt dat we een klein groepje zijn. Maar ik vind dat we uh, geweldig met elkaar omgaan. Ja. Ja. Arnold was vooral blij er even uit te zijn. Ja, dat speelt ook wel een beetje mee. Het uh, is toch ja, een beetje, beetje op de motor uh, tot jezelf komen. Een beetje de rust die je omheen hebt. Klep dicht en, uh, en rij je maar. Dat is het ook wel. En uh, ja, dus de zogenaamde bucket. Oh ja, de bucket list. Ja, bucket list. Ja. Ja, dit, dit moest een keer gedaan worden. Ja, dat moest moest weer gedaan worden. Ja, okay. Big Pete had fulltime genoten. Geweldig. Ja? Geweldig. Ja, je kunt niet altijd zonneschijn hebben, dus we hebben anderhalve dag regen gehad, geloof ik. En toch, en toch maakt het eigenlijk geen donder uit als je door die regen rijdt en je hebt, je hebt wat, wat muziek bij je, maar gewoon de omgeving. En, uh, nee, uitstekend. Het is me uitstekend bevallen. Jij zat echt een kick af en toe. Met die muziek die je kan draaien op de Harley, dan zat ik jou in de regen stond je zelfs te zwaaien met je armen. Ja, ja, ja, ja. het ja, ja. ja, maakt niet uit. Dat maakt op dat moment helemaal niet uit. Het is, het is een fantastisch land. En de mensen zijn me geen, geen 200, maar 500% meegevallen. Ja, hè? Ja. Ik vond het fantastisch. Ik vond Mark eh, geweldig. Ja. Ik vind Mark echt een toffe beer. Jou ook. Ja, ik vind jou ook voor, jou, voor jouw gezelschap ook Volgens mij was het ook een ook, hele goede, goede groep, aangenaam. He? Hele ja. goede groep. Ja. Ja. Ja. Ja, lekker. Mooi proces. Dank je wel. Hartstikke mooi. Graag gedaan, Jaap. Uh, Teun, we zitten hier op het strand uh, van uh, Biloxi ongeveer. Uh, een mooi uitzicht. Lekker in het zonnetje. Ja. We hebben 3500 kilometer achter de rug. Waarom heb jij meegedaan aan deze muzikale reis? Uh, om een paar redenen. Uh, ik hou wel motorrijden. Ik wil Amerika een keer zien. Ik wil graag een keer naar en Graceland uh, natuurlijk, want ik ben een Elvis-fan. Uh -huh. Ja. Je raakte daar ook geëmotioneerd. Toen zei je tegen mij, ja, ik ga je later wel een keer vertellen waarom dat was. En dat moment kan nu komen. Ik ben emotioneel omdat mijn vrouw is overleden begin dit jaar. Was dat ook een soort reden om te zeggen, ik ga die reis nu maken? Ja, ja, absoluut. En wat heeft dat dan met elkaar te maken? Of waarom... Nou, dan ben je er even uit. Dan zijn je gedachten even ergens anders. Uh, ja, je leeft natuurlijk nog iedere dag met het verlies van je vrouw. Ja. En uh, ja, op deze manier dan kun je dat even terugdrukken. Ik kom wel weer terug natuurlijk, maar ik ja. ben je er even uit, even uit het verdriet. Voor Mark Stakenburg, ooit DJ en programmamaker en tegenwoordig dus reisleider, was het de zesde trip. Hij wil van geen midlife crisis weten. Oh, dan zeggen ze ja, ja, ja, je hebt een midlife crisis, je gaat uh, motorrijden. Ik <laughs> zeg ja, ik leid er verschrikkelijk onder als ik door Amerika rij, het is prachtig weer. En ik maak alle uur mee en dan leid ik echt heel erg aan die middelijkskrisis. Crisis. Nou, om dit met een vliegtuig wat overkomt hier in Biloxi, zeg ik. Dankjewel, ik vond het heel erg leuk. Het was een Fantastische reis. Ja. Life-changing event voor mij. Nou, dat is het leuke. Dat hoor ik dus van heel veel mensen die meegaan, dat ze echt... Ja, wel iets verwacht hadden, maar dat het zoveel is en dat mensen echt zo door elkaar gescut worden, <laughs> uh, dat, dat hadden ze niet verwacht. En uh, ik weet dat dat gebeurt, maar mensen ja. geloven dat niet. Dus nee. Toen jij het uh, van tevoren tegen mij zegt, it's gonna be a hell of a ride, dacht ik, ja, dag. ik. noem het I, uh, altijd een rollercoaster ride. <laughs> en, en dat is het, ja, ik, ik zeg niet te veel. Volgens mij is het echt een rollercoaster ride. Het is een ride. rollercoaster ride, dat was het zeker. Dankjewel. Leuk dat je mee was, Jaap. I got the key to the highway and bound to go, I'm gonna leave there running, cause walking is most too slow. Dat was Op de Harley van New Orleans naar Memphis. Een NTR-documentaire van Ja Boots. De techniek was in de handen van Alfred Koster. Eindredactie Ottoline Rijks. Wilt u reageren? Dan kan dat via ons e-mailadres. En dat is redactie.hollanddoc.nl Dus redactie.hollanddoc.nl En wilt u deze of eerdere uitzendingen nog een keer beluisteren? Ga dan naar deze website. hollanddoc.nl-radio Holland Doc Radio, met Code Kloet. Bestaat ruimte zonder geluid? Kan dat wat je hoort een uitzicht zijn? En hoe voelt een gebouw? In de serie Architectuur door andere ogen... leiden vier blinde of slechtziende gidsen ons rond in een bekend gebouw. Als je niet kunt zien, wat blijft er dan over van de beleving van architectuur? Nou, heel veel blijkt in de serie Architectuur de Andere Ogen. En in deze tweede aflevering volgt radiomaakster Katinka Beer rechercheassistent Veronique van Velsen. En samen struinen ze rond in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek een ontwerp van Wiel Arets. Ik oh, de echo van de muren ergens. Nee, dat hoor ik daar? hoor ik dat? Hier hoor je een bepaald echo. Ben je nooit geweest? Ik ga gewoon op mijn gevoel af, op mijn onderbuik, op mijn intuïtie. Dat is ook een mooi geluid, dat gekletter van de regen op de paraplu. Of hij zit zit een raam of zo, toch? Is het glas? Ja, ja denk ik denk wel. Oh, hier, hier kan iets open. Hier is wel een duur of zo. Doet u dit vaak bij een gebouw van buiten? Ja, als ik tijd voor heb, dan vind ik het altijd prettig om, uh, om, om een gebouw te voelen. Als je het kan zien, dan heb je heel snel een beeld van, uh, van iets van een gebouw of van een omgeving. Wij moeten er eigenlijk iets meer tijd voor nemen. Stap nou je op. De deur draait met me mee. Die stopt nu, dus ik kan nu naar rechts. En dan kom ik in het gebouw terecht. Je naar koffie, met chocolademelk, een cappuccino en dat soort dingen. Oh, er gaat nu een deur open links, uh, een schuifdeur zit te horen ofzo. Dan komen allemaal mensen, dat geeft toegang tot een andere ruimte. Hier is een wand ja, en ik ga hem nou ook weer aanraken. Oh, dat is uh, heel mooi. Dit is een soort, uh, soort, soort, soort uh, beeldhouwen. Uh. Overal is wel een kuiltje of een bobbeltje en ruimtes er tussendoor. Het is een heel palet van relief. Ik ben ik boven aangekomen. Hier heb je weer hetzelfde aljet gebeuren als wat ik beneden had, aan de muur. Nu komen de grote ruimte weer in. Dat is toch wel lekker, dat moet ik zeggen. Ja. Waarom? Ja, een bepaalde wijdheid om me heen. Niet zo bedompte. Lucht. Nou, we lopen nu weer door, de, door een ruime, een ruime ruimte. Het is dus niet echt een gang, meer een soort hal of zo. Ik denk dat daar een raam is. Aan de rechterkant. Zullen we even naartoe lopen? Ja. O, oh, hier komt een uh, drempeltje. Zal je nou een raam zijn? <lacht> een raam. Dat is leuk. Dat vind ik zelf wel leuk. Ik zie namelijk, geen, uh, ik zie namelijk helemaal niets. Maar toch komt de lichtintensie naar binnen. Want dat, weet je, dat, dat, die creatie van licht komt niet alleen door je ogen naar binnen. Maar ook door je hele huid. Kijk toch. Gelukkiger, blijer. Ja, ik, ik vind het fijn om te weten. Ook naar een, draam... een referentiepunt van, oh, hier is in ieder geval een buiten... Hier kun je kunnen buiten kijken. Ja. Zelfs als u dat dus niet kunt? Ja. Als je hier dus aan de rand van het gebouw bent. Hier eindigt het gebouw. Dus tussen nu en, uh, en drie meter is het einde. Maar ook natuurlijk uh, gevoelsmatig van... Uh, ik vind het eenmaal fijn als er licht naar binnen komt, Als ik weet dat er een natuurlijk licht uh, op me afkomt. Ja. Maar betekent dat dan ook dat u het zeg maar, in uw hoofd voorstelt, hoe het eruit ziet? Ik vorm er een beeld van, in mijn hoofd, ja. En ook, ja, maar dat is heel moeilijk uit te leggen, in het gevoel van mijn handen. Omdat ik waarneem met mijn handen, is het een, uh, een samensmelting van het beeld ja, wat je in je hoofd vormt en wat je, in je handen, wat je in je handen vormt. Zo voelt het voor mij. Heeft het ook een kleur? Uh, nee, het is voor mij geen kleur. Als ik dan zeg, dit is rood, felrood. Een beetje oranje rood, maar fel. Is dat dan fijn om te weten? Ik vind het fijn om te weten, ja, wat voor kleuringen zijn. Omdat het uh, weer een stukje meer beeld geeft van waar je waar echt je staat. In kleuren. Mooi, zware, duur. Echt aanwezig, geen klein. Een minideurtje, gewoon een... Uh... Kijk, prachtig, hè? is toch een mooi geluid? Oeh, dit is uh, wel bijzonder, hoor. We komen nou in een ruimte. Het klinkt in het beginsel niet al te groot. Het klimaat is, het is kouder dan in het andere, dan waar we net waren. Hier rechts staan nu allemaal... Uh, zo te voelen, allemaal schappen met boeken. En van een slinger zit hier. Oh, dat is natuurlijk voor de boeken. O jee. O jee. nu gaat hij van alles heen en weer. Ik draai aan de slinger met, tegen de klok in. Dus ik kan er nu tussendoor. Nu sta ik dus tussen twee van die rijen. Hele mooie boeken met van die echte ingebonden boeken. Met van die mooie kaften. Voelen boeken lekker? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ik zou... Uh, ik ben niet vaak uh, jaloers of zo dat ik niet kan zien, maar er zijn twee dingen. Dat, is dat ik niet zelf kan fietsen en dat ik niet elk boek wat ik kan voelen, dat ik het ook even in kan kijken. Ik vind ik altijd heel jammer. Ik lees alleen maar een boek wat ik zelf heb aangevraagd. Maar zomaar ergens een boek vandaan plukken, ja, dat kan gewoon, dat kan gewoon nooit. Dat lijkt me geweldig. Ik zou uh, dagenlang in leeszalen kunnen vertoeven. Ik pak nu een boek uit en ik ga er even in ruiken. Ja, het ruikt uh, lekker naar boek. En dat is de geur van de lijm. Ik ken die geur heel goed, want we hebben al de vroeger ook braaiboeken die ook zo uh, ingebonden waren. Met zo'n touwtje erin. En hoe ruikt die lijm dan? Een beetje zoetig, een beetje weeg. Ik kom even netjes terug. Klaar. Voelt u zich anders in deze ruimte? Ja, het is een fijne ruimte. Het ruikt naar waar, wat er is, dit voelt naar wat er is. Dus, uh, er zijn dingen die, die hebben karakter. Die heeft er allemaal iets mee gebeurd met al deze dingen die hier staan. Je voelt het ook. Studeren. Dus laten we er even langs. Ja, dat is goed. staan nu bij een railing? Ja, je hoort inderdaad dat het... Uh... Je hoort mensen beneden lopen. Iemand beneden lopen. Dus je kunt nog weer horen hoe, uh, hoe diep het is. Wat het over kleuren... Heeft u een beeld in uw hoofd van de dominante kleuren van het gebouw? Ik uh, denk dat het wel vrij uh, strak... Uh, dat er veel kleuren als... Uh, ja toch mis, uh, Heel uitsproken kleuren, zoals dus zwart en... Uh, ja, die is die, die van rood hebben we het over gehad. Waarom denkt u het zwart? Het is zwart, er is heel veel zwart, waar, waarom... Nou ja, waarom? is het heel veel zwart? Heel veel zwart, ja. Muren zijn zwart, het relief is zwart. Oké. Okay. De reling waar u nu uw handen op heeft, zwart. Mm -hmm. Ja, misschien dat contrast tussen rood en zwart. Dat is ook een, een groot contrast, hè. Rood en zwart. Maar hoe, waarom ik dat dan zo voelt, dat uh, vind ik heel moeilijk om uit te leggen. Heeft u het gevoel dat u het gebouw nu wel een beetje kent? Ja, het voelt voor mij niet als een echt heel erg ja, karakteristiek gebouw. Maar als ik het verstandelijk bekijk, dan zeg ik van ja, het is, een, het is echt een, uh, ja, een esthetisch, uh, mooi, mooi, mooi in elkaar zet gebouw. Uh, het is heel, heel goed over nagedacht. Het is heel uh, strak. En uh, ik denk ook heel symmetrisch. Hoe zo goed over nagedacht? Waar, waar merkt u dat dan aan? Ja, het is heel functioneel allemaal. Geen loze hoekjes. Het is allemaal uh, strak. En uh, ja, dezelfde materialen. Glad. Allemaal glad. Ze ja, dus zitten geen onbewuste dingen in, zeg maar. Uh, geen loze plekken. Over de architect Wil Aret wordt gezegd dat ieder detail klopt... Het past in zijn opzet. Mm -hmm. Vindt u dat hier ook? Ja, je zal niet, niet zo gauw iets vinden waarvan je zegt van, Goh, dat heeft hij misschien niet bedoeld, maar dat, uh, dat is wel heel leuk. Dat vindt u echt jammer, ja, ja, ik vind het jammer. <laughs> ik vind het wel, wel leuk. Het, het, het leeft mij nog niet, zeg maar. Het is nog geen levend gebouw. Hier, dat geluid daar. Wat, is het, wat gebeurt daar dan? Het is allemaal te groot. Is, uh, ik, ik, ben, ik, ik, ik verdwaal hier gewoon. Ik, ik, ik, ik verlies mezelf gewoon in dit gebouw. Ik los gewoon op. Dat was aflevering 2 van Architectuur, de andere ogen. Gemaakt door Katinka Beer, die op pad ging met Veronique van Velsen. Eindredacteur van deze vierdelige serie is Marloes Elings. En Arno Peters tekende voor de techniek. Architectuur door andere ogen is als luisterboek verschenen... bij uitgeverij Waanders, samenstelling Martijn Jordans... Bastiaan van der Kraats en Marij van den Wildenberg. Volgende week aflevering 3. Radiomaakster Bente Hamel volgt vrijwilligster... en moeder Janita van der Vinnen. En ze ontdekken samen het Maastrichtse Kruisherenhotel. Een ontwerp van Satijn Plus-architecten. Ook volgende week de documentaire Senza Parole... van de Belgische Catharina Smets... Twee vreemden ontmoeten elkaar in een tuin in Parijs... en er ontstaat een eigenaardige vriendschap. Ze praten en ze zwijgen, ze spreken elkaars taal niet en toch weer wel. Ze kijken naar de tuin en ze eten samen chocolade. De ene is een dakloze vrouw met als laatste halte Parijs. De andere een jonge journaliste die op zoek is... naar richting en structuur in de grote stad. Dat dus volgende week. En wilt u deze of eerdere uitzendingen nog een keer beluisteren... dan verwijs ik u naar onze website. Dat is hollanddoc.nl-radio. En wilt u reageren, dan kan dat natuurlijk via de e-mail. Het adres daarvoor is redactie.hollanddoc.nl. Redactie.hollanddoc.nl. Tot zover Holland Doc Radio. Zometeen natuurlijk langs de lijn met Gio Lippens vanavond. En ik wens u nog een hele fijne avond.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 Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Vanavond in Karo Brandpunt. De geheime sportstrategie van Vladimir Poetin. Waarom gaan zoveel topsportevenementen naar Rusland? En waarom de helft van de kinderen nu ouder wordt dan 100 jaar? Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om 5 over half 11 op Nederland 2.